Uur. Jelle Fischer met het NOS-journaal. VVD-staatssecretaris Mark Harbers is deze week ondergedoken... vanwege ernstige bedreigingen rond de asielzaak... van de Armeense tieners Lili en Howick. Dat bevestigen bronnen in Den Haag na berichtgeving in De Telegraaf. Harbers gebruikte gisteren zijn speciale bevoegdheid... om een uitzondering te maken voor de twee kinderen. Ze mogen in Nederland blijven. Volgens de krant merkt het ministerie al langer... dat er onfrisse berichten werden gedaan tegen de staatssecretaris. De Amerikaanse vicepresident Mike Pence is bereid om te spreken... met een speciaal aanklager die onderzoek doet... naar Russische inmenging in de Amerikaanse verkiezingen... van twee jaar geleden. Dat zei hij op de Amerikaanse televisie. Pence is nog niet benaderd, maar hij benadrukt... dat het Witte Huis volop meewerkt met het onderzoek. Het onderzoek lijkt zich nu vooral te concentreren op president Trump. Die zou al langer onderhandelen over een gesprek. De president zegt open te staan voor zo'n gesprek... onder bepaalde omstandigheden. En de Italiaanse regering die wil dat er niet meer gewinkeld wordt op zondag in grote winkelcentra. Er is een wet in de maak waardoor winkels nog maar een paar zondagen per jaar open mogen zijn. Vicepremier Di Maio wil zo de familietradities redden. In 2012 werden openings- en sluitingstijden in Italië juist versoepeld om de economie te stimuleren. Maar de liberalisering verwoest Italiaanse families, zal dus de vicepremier... De vakbonden reageren positief. De vereniging van groothandelaren zegt dat het plan miljoenen consumenten gaat duperen. En Denemarken dat heeft zijn eerste wedstrijd in de Nations League vanavond gewonnen. In Arhus werd Wales met 2-0 verslagen. Nederland trapt om kwart voor negen af tegen de wereldkampioen Frankrijk... in het Stade de Frans in Parijs. Nederland en Frankrijk staan vanavond voor de 27 e keer tegenover elkaar. Daarvan won Frankrijk er 12 en Nederland 10. En dan het weer vanavond en vannacht op de meeste plaatsen droog bij zo'n 14 graden. Ook morgen overdag droog en af en toe zon. Het wordt dan 18 graden in het noordwesten en 23 in het zuidoosten. Vanaf dinsdag wordt het weer wat warmer. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is René Passet van de ANWB. Er zijn dit weekend veel snelwegen dicht vanwege werkzaamheden. Maar op dit moment leidt dat niet tot files. luistert naar ZFM Klassiek. Iedere zondagavond van 7 tot 9 uur. Samenstelling in presentatie Ruud Janssen. Welkom terug bij ZFM Klassiek. Het tweede uur op deze mooie zondagavond. En we gaan weer beginnen met vinyl. Oftewel een lekkere oude plaat met historische opnames. En dit keer van... Uh, toch wel een van 's werelds beroemdste clavecinisten, zoals dat tegenwoordig heet, namelijk Gustav Leonhard. De man heeft heel veel oude muziek opgenomen. En deze plaat uh, dateert ook al van een tijdje geleden. Ik heb u al eens verteld, ik heb een tijdje geleden een uh, schuur leeggehaald met uh, dozen vol LP's. En daar zat dit prachtigste allemaal bij. En dan vraag ik me toch echt af, waarom doe je zoiets weg? Dat is toch eeuwig zonde? We gaan uh, luisteren naar De Fuga in A mineur. Bach's werkenverzijnis 944. Op klaversymbol gespeeld dus door Gustav Leonhard. <tied> van de toetsinstrumenten zal ik maar zeggen de tweede generatie, het begon allemaal met het symbaal, daarna kwam het klaversymbool het belangrijkste verschil was dat het klaversymbool A meer dan één klavier kon hebben twee dus in dit geval en ook dubbelkorig was dus dat wil zeggen dat je er nog eh, twee tonen tegelijk op ...kon spelen met een octaaf verschil. En daarna kwam natuurlijk de pianoforte. En die werd zo genoemd omdat het een het eerste instrument was... ...met toetsen waar je hard en zacht op kon spelen. Kon bij een simmel namelijk niet. En bij de piano kon dat wel. Vandaar de originele naam van het instrument, pianoforte. Nou, die staat weer centraal in het volgende stuk... En dat is wel een, een aparte weer. Het is een stuk van de heer Wolfgang Amadeus Mozart. En van Mozart gaan we luisteren naar het pianokwartet in nummer 1 in G mineur. KV 478. En eh, daaruit het tweede deel, het Andante. Het eh, leuke is dat dit stuk live is opgenomen in de Pierre Boulet zaal. En dat is een concertzaal in Berlijn degenen die het uitvoeren, dat zijn ook niet de kleinste. We hebben namelijk Daniel Barenboim, die speelt piano. Dan hebben we Julia Deineka, die speelt viool. Dan hebben we Kian, Kian Soltani op cello. En Michael of Michael Barenboim op wederom viool. En we gaan weer terug de historie in met een van Nederlands toonaangevende concertpianisten Daniel Weijenberg. En van hem gaan we nu luisteren naar een stuk van Ludwig van Beethoven. Het Rondo a Capriccio in G. Opus 129. Die woed über den verlorenen Groschen. Zo heet het stuk. Goed, laten we gaan luisteren naar deze prachtige pianomuziek van Daniel Weijenberg. naar het uh, andere medium en daaruit gaan we luisteren naar Gabriel Fouret. Althans, die schreef het stuk. Hij speelt het niet zelf, hij is er een tijdje niet meer. Uh, Gabriel Fouret dus en het stuk heet Penelope. En daar staat dan achter IGF 69. Uit dat stuk de prelude. En prelude, dat is dus eigenlijk een beetje een voorspel. Hè? Het wordt uitgevoerd door het symfonieorkest uh, van Basel uit Zwitserland. Onder leiding van Ivor Bolton. dan nu weer het orgel en ook dan weer Pachelbel. En over dat, die abdij daar in Otto Beuren, die Benedictijner kapel, is nog wel wat vertellen. Want die hebben maar liefst twee orgels. Uh, het grote orgel, dat heeft u in de eerste, het eerste uur gehoord. En we gaan nu naar het kleine orgel, want ze hebben ook nog een klein orgel. En uh, ook gebouwd door meneer Riep. En eh, we gaan luisteren naar eh, de Fantasia in G. En de organist op dit kleine orgel is wederom Albert Bolliger. De volgende componist. En dat is Robert Schumann. En van deze man gaan we luisteren naar de Merchenbilder Opus 113. En dat is ook weer heel apart. Want het is een speciale versie voor altviool en piano. Daaruit eh, deel 3, Rasch. En het wordt uitgevoerd door Dimitri Sinkowski. Die speelt viool. En Apo Hakinen. Piano zal geen familie zijn van Mika Hakinen, de autocoureur. Maar in ieder geval, hij heet van achteren hetzelfde en het zal ongetwijfeld een fin zijn. Een fin samen met een rus. Nou, hoe mooi kan je het hebben. Merchenbilder Opus 113. MUZIEK Leonhard op Klaversimbel, een van die prachtige LP's, zoals ik al zei, die ik uh, een tijdje geleden uit een schuur gedaan gehaald heb bij iemand. En uh, nou ja, daar zaten zulke prachtige platen bij. Ik ben echt verbaasd, want er zaten zelfs uh, series bij, platen bij, die volgens mij in de tijd bij aanschaf ruim vijf of gulden gekost hebben. Misschien nog wel meer zelfs. Maar goed, de komende tijd ga ik u daar beslist een aantal dingen van laten horen. Juist omdat het zo de moeite waard is. En juist omdat het om mooie historische opnames gaat. Nu dus Gustav Leonhard, de Fantasia in C-Mineur, BWV 906 van Johan Sebastian Bach. Dan gaan we nu naar Tsjechië eh, Of Tsjechoslowakije, misschien nog wel uit die tijd. Meneer Leos Janacek. Dat ongetwijfeld een Tsjech. En van hem gaan we luisteren naar een andante con moto. Oftewel een andante met beweging. Prachtig. En het wordt uitgevoerd door het Tsjechisch Philharmonisch Orkest... onder leiding van een man met een onuitspreekbare naam. Yerf Beloukulavek. Ja, belola, vek ik zeg het goed. Dus gaat u genieten van deze compositie van Leos Janacek. Ja. moeten dat we qua tijd weer naar het laatste stuk gaan. Ik weet het niet helemaal zeker, maar dat merkt u dan vanzelf. Daniel Weyenberg. Dat is de man die het dan waarschijnlijk gaat afsluiten, dit programma. Met een stuk dat heet Un Sospiro. Oftewel een concertetude nummer 3. En de componist van dit prachtige werk is Frans Liest. Die werk leefde van 1811 tot 1866. Daniel Weyenberg dus met... Frans liest.